Heel goedendag, welkom bij Vergeten Artiesten hier op www.vergetenartiesten.nl. Fijn dat u allemaal weer luistert. In het kader van 16 jaar Vergeten Artiesten gaat u nu naar een programma luisteren. die ik maakte bij Radio Ridderkerk. op 27-11-2012. U hoort gevarieerde muziek en de presentatie door Mike Winkelman. Techniek ook Mike Winkelman. Veel luisterplezier. Laat ze voortleven. Deel het voort. Vergeten Artiesten.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 Kortom, luister naar Vergeten Artiesten, met Mike Winkelman. Een lust voor het oor. Oh, schiet nou op met zoeken. Ja, waarom hou je dat dan ook weg? Laat het ook gewoon die zin bestaan, Radio Ridderkerk. Vergeten Artiesten begint zo, schiet nou toch op, Mien. Dalek is het al begonnen. Ja, Ja, ja, ja, ja, daar begint het. in Nederland, in Oost en West, op zee of waar ook ter wereld. Vergeten artiesten Een programma waarin muziek van toen en radio van toen voorbij komt Samenstelling en presentatie Mike Winkelman Hele goedemiddag en welkom bij Vergeten artiesten hier bij Radio Lerenkerk Bedankt het team van Senioren Tijd voor uw heerlijke programma Maar dan gaan we gaan weer een uur terug in de tijd Terug naar de vergeten onvergetelijke artiesten van eer. Een hele goedemiddag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 En als hij daar eenmaal in zit, dan komt hij er niet meer uit. Haha, amazing hoor, daar gaat hij.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 Drink een lekker bakkie koffie, terwijl u luistert naar Vergeten Artiesten met Mike Winkelman. Hele goede middag en welkom bij Vergeten Artiesten. Eet smakelijk allemaal. En de allereerste die u hoorde was Jack Jackson met de Paperhead Brigade. We gaan leuke muziek draaien in dit uur. Gaat u heerlijk zitten, zet de radio wat harder. Dan kan u het allemaal goed volgen. En uh, gaat u ook mee terug in de tijd naar de Vergeten Onvergetelijke Artiesten? Aard van Arentals, mijn grootvader, die zong De Koloniaal. Een liedje uit Oud-Rotterdam. Veel luisterplezier. En bij het middagmaal werd hij brutaal. Die jongen uit Rotterdam sprak, moeder, ik word koloniaal. Ach, kind, je moet dat allemaal weten. Maar je bent zo mager en zo schrouw. Weet niet. Nee, niet moeder. Het is immers mijn eigen wil. Ik laat me keuren als koloniaal. Hij ging naar het bureau. Al daar werd goed gekeurd. Hij kreeg zijn uniform aan. Ging bij mij naar huis. Ontmoet de moeder in het portaal Sprok moeder, u ziet, Ik ben koloniaal Ach kind, je moet het zelf maar weten Maar je bent zo mager en zo schraal. Is toch met mij gewild. Ik vertrek als koloniaal. Hij ging naar boord. Nam een patrijtje van zijn moeder meiden. Hij ging de zwartjes tegemoet. Maar op het veld van mij. Goot met hem meer, Daar lag hij nu. Zo koud en pleer. Hij was in die strijd gebleven. Hij lag dan zo mager. En zo schraal. Ween niet. Ween niet moedertje. Het was inmiddels mijn eigen wil. Ik sterf als koloniaal. Ja, dat was een oud-trufde dame voor de oorlog. Weet je nou, jongens? Bye, everyone, and here's to the next time. Ja, heerlijke kippenvelmuziek hier bij uh, Vergeten Artiesten. Harry Hall en BBC Orchestra en de zang was van Leslie Allen. Werd opgenomen in 1932. Here to the next time. En uh, Aard van Arentals, mijn grootvader, de koloniaal uit Oud-Rotterdam. Ja, heerlijke muziek hier. We gaan ook uh, muziek draaien wat uh, met deze tijd te maken heeft. Dan dus zullen jullie wel denken, nou... Jij ja, draait toch allemaal muziek uit het verleden? Ja, maar het verleden heeft altijd weer een connectie met het heden. U gaat luisteren naar uh, een uh, nummer van, even kijken, Willy Derby. Spreek me niet van de malaise, geef mij maar kreeft met mayonaise. En daarna krijgt u een hele grote zanger die bij mij heel hoog aangestreven staat. Jean Dubela, jij alleen. Allemaal bij Vergeten Artiesten. Natuurlijk bij Radio Ridderkerk. Waar u overigens ook donateur van kan worden. Bel dan even 0180-430-777. Of de mensen die via internet luisteren kunnen een e-mail sturen. info apenstaatje En dan bent u ook donateur van Radio Ridderkerk. U bent van harte welkom. Nu de twee liedjes. Willy Derby spreekt niet over de malaise. Geef mij maar kreeft met mayonaise. En Jean Dubéla met jij alleen je hoort niet anders deze dagen dan alle mensen. Het is een beurt, het is een maat, is hol. Maar de bioscopen weten toch hol. Daarom zeg ik tot iedereen, die bij me klagen, komt met een. Spreek me niet over de malaise. Geef mij maar krees met mayonaise.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 In één bankier krijgt mij mijn chokken, om met mijn geld te hokken. Als ik van mijn centen af wil weer, dan ga ik eenvoudig keer. Want geen bankier helpt je zo gauw, Hier van je centen als een vrouw. Spreekt me niet over de malaise. geef mij maar kreeg met mayonaise. Heb je geen gouden doen, Ben ik nog meer waard hier in de levenspolen eisen. Spreek me niet over de paleizen, geef mij maar kreeg met mayonaise. Laat je bezwaren varen, want over honderd jaren dan is het iets UIT. Doen, zijn ik wat meer waard hier in de levend voleizen. Spreek me niet over de malaise vergeet mij maar kreeg met mij Laat je bezwaren varen, want over honderd jaren dan is het u Mooie vrouw van en op voor mij. Maar niet één van alles recht en hart als jij. Slecht de fantasie dat ik bij jou wil. Maar die droom is ontwerp bij zo lang verbijt. Oh, mijn liefste vrouw, neem ik je hoor. Ja, mijn hele leven werk ik dan maar voor. Leg een liefde mij. luister naar mij niet. At your strident and mere for love and need. The blanket of her garden, blue. Even zitten, schat, zegt Poppie, drinken nog oh, af. Je wilt toch zeker nog niet weg, luister nog even weg. Geef mij nog één kant, dit is de laatste dan. Voordat je heen gaat, had ik graag dan voor deze vraag. Lieveling, zeg mij, hoe heet je, zeg woon, je hebt je telefoon. Liefling, mag ik je bellen bij je ouders of bij jouw patroon? Of woon je toch zelfstandig en dan valt het mij weer mee? Dan nodig ik mezelf eens middag je op de thee. Liefling, zeg mij hoe heet je? Zeg waar woon je? Heb je telefoon? Als je het niet durft te zeggen, hier is mijn kaart en weet je waar ik woon? Kom dan, laat ons genieten. Op visite zal je zeker niet verdrieten. Voor ik ga, mens, ja. Ze vrouwen jong of oud. Ze lieten mij steeds koud. Maar sinds ik jou hier heb ontmoet, bezit ik bruisen bloed Het kookt mij in mijn bol. Mijn zal slaan op hol. Ik ben tot gek toen, nu in staat, toen zeg maar, voor je gaat. Liefling, zeg mij, hoe heet je? Zeg, maar woon je? Heb je telefoon? Lieveling, mag ik je bellen? Bij je ouders of bij jouw patroon? Of woon je soms zelfstandig en houd dan valt het mij weer mee. Dan nodig ik mezelf een middagspijken op de thee. Liefling, zeg mij, maar, hoe heet je? Zeg, waar woon je? Heb je telefoon? Als je het niet durft te zeggen, hier is mijn kaart, dan weet je waar ik woon. Kom dan, laat ons genieten. Op visite zal je zeker niet verdrieten. Voor de kamens, schat, zeg ja. Kees Pruis met Lieveling. En die heb ik helemaal keurig gerestaureerd. Die klonk niet echt heel erg goed. ...Willy Derby met Spreek Me Niet Over de Malaise was ook niet al te best. Oog gerestaureerd. En natuurlijk degene die heel veel werk kostte. Hij duurde niet zo lang. Jean Dubela, jij alleen. Komt uit het uh, revue van Louis David. Hij was daar een vrijzanger. En er staat een heel mooi levensverhaal van hem op mijn website uh, www.vergetenartiesten.nl Zeker de moeite waard om een keer te lezen, want deze mensen die zijn verschrikkelijk aan hun einde gekomen. En uh, reden te meer om uh, deze mensen in ere te gedenken hier bij Vergeten Artiesten. Jean Dubela, vergeet hem niet. Even een heel speciaal plaatje voor iemand die ik via Facebook heb leren kennen. Mark Davids, een uitmuntend iemand die de oude tijd ook een warm hart doedraagt. Met een heleboel van zijn ja, vrienden en kennissen leeft hij in de jaren 30, 40. En daar ben ik natuurlijk heel trots op dat ik dat soort mensen heb leren kennen via Facebook. En u moet zeker eens een keer een kijkje op mijn Facebook nemen van Mike Winkelman, Vergeten Artiesten. En dan ziet u ook de uh, Facebook pagina van Mark Davids. Zeker de moeite waard, want die oude tijd die blijft bij een heleboel mensen toch leven. Nou, gelukkig maar. Heerlijk elke dinsdag van 12 tot 1. Wij vergeten artiesten, die oude tijd. En voor de rest op internet is er genoeg te vinden. Ook Radio Dismu kan u beluisteren via internet. En dat is heerlijke muziek die je dan kan draaien. Is beter als al die herrie en al die nieuws heel de dag. Van al die ellende is uh, leuk om een keer alleen maar muziek te horen. Snel verder.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 was Jack Jackson met Just Along As The World Goes Round and Round. Spe speciaal een uh, nummer gedraaid voor Mark Davids. We gaan uh, heerlijke muziek draaien en wel de volgende. Mijn zus die uh, kijkt altijd naar de reclame. ze kijkt iedereen naar. Uh, dat moet wel, want er is meer reclame als programma's. En dan hoort ze een liedje van een meisje wat zingt. Ze zegt, weet jij toevallig wie dat is? Ja, natuurlijk. Vergeet de artiesten. Weet zoveel melodietjes uit het verleden en ook uit het heden trouwens. Uh, we gaan het luisteren naar Shirley Temple, een medley en ook dat mooie liedje, wat van die reclame. Gaat u maar gauw luisteren. Speciaal voor mijn zus. Daddy's lap and whispered, Oh, Daddy, how I miss you. You're busy all your life. I long to hug and kiss you. Marry me and let me be your wife. Ah, but it's great to reminisce when I sang to my little Dutch dolly. Sometimes I ought to hate you You make me feel so blue But honest, I can't hate you When you smile at me, mine lovely bitch And ach, my goodness The clock is ticking the hours away And so, my radio audience The time has come for me to say Good night, my friends, the tired old moon is descending. Good night, my friends, my moment with you now is ending. And so I must leave you with kindest regards from Rebecca and Crackly Grain Flakes, the grain flake that makes your tummy say yum, yum, yummy. I want all my little friends to close their eyes and dream, for in the morning, it's crackly grain flakes, sugar and cream. Eat it with a smile, life will be worthwhile. And now in conclusion, please join me in singing my theme. Good night, my friends. Sleep tight, my friends. God bless you.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 Wie is het die haar eigen man helemaal niet vertrouwt? Wie denkt zwijgen is zilver, doch plensen is oud. De vrouw, de vrouw, de vrouw Ach, had is toch maar zo vrouw? Wie is de huishoudster, wie koopt er zo graag? De vrouw Wie is voor de dienstmeisjes van de plaag? De vrouw Wie maakt geheime potjes, rekent naar haar te lust En wie heeft er soms dag en nacht geen rust? De vrouw, de vrouw, de vrouw Ach, had er toch maar zo'n vrouw Wie rijdt toch een als een linswurm zo fijn, de vrouw En wie koopt haar zo'n natuurlijk te klein, de vrouw Wie wordt er ook eens dertig en na tien jaar achter, Dan is ze nog dertig, wordt niet ouder meer De vrouw, de vrouw, de vrouw Ach, had er toch maar zo'n vrouw wie is op stadhuis verlegen als een sirene, de vrouw? Wie zegt na de bruiloft dat eindelijk alleen, de vrouw? Die rust in amoursarmen als gelukkige bruid. en komt er in de eerste tien dagen niet meer uit, de vrouw, de vrouw, de vrouw? Ach, had dat toch maar zo'n vrouw?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 En die is de ziel van een huiselijke vrouw. Ja, zonder wie was leven zo dood als een graf. Wie je, wie pak je, wie Doe je graag af. De vrouw, de vrouw, de vrouw. Haha, ha. heerlijk is dat vrouw. Voordat ik u ga vertellen wie er heeft gezongen en wat de titels waren, ga ik even een correctie maken. Henry Hall, Here to the Next Time. Ja, daarvoor is al een nummer, maar dit komt uit een radioprogramma en het nummer wat daarvoor kwam staat niet op het lijstje. Dus ik denk, nou, we gaan Here to the Next Time draaien en we kregen ineens een ander nummer ervoor. Dus bij deze, voor de kenners die dit nummer uh, herkennen, denken we, Mike, wat ben je nou allemaal aan het vertellen? Nou, heb ik dit eventjes uh, goed gemaakt? Julius uh, Boerennacht, de vrouw. Nou, ik uh, denk niet dat ik een hoop uh, vrienden ermee heb gemaakt onder de vrouwen. Nou, misschien wel. Want we kunnen allemaal wel een beetje om een lolletje, natuurlijk. Hè? Vrouwen kosten nou eenmaal een hoop geld. Um, oh, oké, oh wat heb ik nou gezegd? We gaan snel verder, ik ga er heel snel overheen praten en we gaan naar het volgende nummer hier bij Vergeten Artiesten. Blijf u na deze uitzending ook alstublieft zitten voor Ron met Ridder -Martine. Heerlijke muziek natuurlijk ook bij hem en natuurlijk zijn zwoele stem die u weer over de radio zal weer klinken. Hier bij Radio Ridderkerk.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 je dienst, je hebt alleen maar aan te slaan Zeugen, zeugen, zeugen, zeugen, zeugen Voor dit ontlang, het geeft niet wacht Neem de telefoon en perp schrijven Als door een wonder, Daar. valt op boven neer van paradijs een gouden schijn. dat komt slechts eenmaal, dat komt niet weer weder, dat is misschien een dromerij, dat kan het leven, en. slechts eenmaal geven. misschien is de morgen weer voorbij, dat kan het leven, en. Slecht eenmaal geven Want iedere lente heeft slecht een en mij. Ieder paardje Gelooft het sprookje de kan eeuwig bestaan Doch men weet het, Eenmaal hezen Nu moet het scheiden duur slaan Dan is de hemel niet meer blauw Dan Komt zo vaak berouw, dat komt slechts eenmaal, dat komt niet te weder, dat is te mooi om waar te zijn. Als er een wonder valt op ons neder, van paradijs een gouden zijn. Dat komt slechts eenmaal, dat komt niet te weder, dat is misschien een droomerij. Dat kan het leven, let eenmaal geven. Misschien is de morgen weer voor vijf. Dat kan het leven, slechts in maar geven. Want iedere lente heeft slechts in een mij. Leven, slechts geven, want heeft slechts en mij. We worden de Ramblers samen met Wim Popping 1942? Bel me even op 7777. Ja, dat kan nu ook draaien. 0180 Zou 777 Zou eigenlijk een jingle voor moeten maken voor de radio. Nou, misschien gebeurt het ook nog wel eens. En daarna hoorde u uh, Kees Pruis met Het komt slechts eenmaal. Dat is vertaald uit een Duits nummer. We zijn bijna aan het einde gekomen van dit programma. Ik ga het u groeten en graag tot volgende week. Gaat u heerlijk zelfs weer zitten voor vergeten artiesten die onvergetelijk zijn en blijven. Ze mogen niet vergeten worden. Bedankt iedereen die aan dit programma hebt meegewerkt. Natuurlijk ook onder meer Gert Hendrik uit Negen, Horstenberg en André Visser. En natuurlijk uh, alle mensen die mij spullen hebben geleverd en verzoekjes hebben ingediend. U weet, ik noem geen namen, maar u krijgt vanzelf een mailtje wanneer ik het draai. We gaan eruit en uh, volgende week zijn we er weer. U krijgt nog een aantal liedjes en de uh, eindtune. En dan zie ik u graag volgende week dinsdag om dezelfde tijd van 12 tot 1. Graag tot volgende week. Sleep.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 Oh, het gaat zo'n uurtje weer snel voorbij. Het is alweer het einde van dit programma en ik wil zeggen graag tot volgende week natuurlijk. Iedereen bedankt die mijn spullen heeft geleverd en natuurlijk ook uit eigen collectie gedraaid. Maar natuurlijk al die verzamelaars, ja, hartstikke bedankt voor al die mooie melodieën uit het verleden. Graag tot volgende week en u weet het, woorden houden op waar muziek begint. Goedemiddag. dat is poping want een beetje schijnt dat moet er zijn vergeten artiesten vergeten artiesten dat is die kleine man die kleine vergeten man, artiesten man. elke dinsdagmiddag terug in de tijd met mike winkelman you can be true There's nothing more to say, I trusted you dear, hoping we'd find a way, your kisses tell me, that you and I are through, but I